In Italië, het schip met 450 migranten aan boord, vooral Syriërs, dreef stuurloos op de Middellandse Zee. Een opvarende belde de kustwacht en zei dat de bemanning van boord was gegaan. Een IJslands vrachtschip heeft de Essadin nu naar een Italiaanse haven gesleept. Het was de tweede keer deze week dat bij Italië een schip met vluchtelingen moest worden gered. Ook bij het vorige schip werd gezegd dat de bemanning van boord was gegaan, maar later bleek dat die zich had verstopt tussen de 800 vluchtelingen. De euro blijft aan waarde verliezen. Gisteren daalde de koers met bijna een procent. Waardoor de munt zelfs even minder waard was dan 1,20 dollar. dat was de afgelopen vier jaar niet meer voorgekomen. De koers van de Europese munten zal maanden aan het dalen. Sinds mei al meer dan 14 procent. Beleggers maken zich nog altijd zorgen over de Europese economie. En hebben meer vertrouwen in Amerika. De man die woensdagochtend dood werd gevonden in een schoonmakenbedrijf in Valkenswaard is een 33-jarige man uit Eindhoven. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Het bedrijf zegt zelf op Facebook dat het gaat om de eigenaar, maar dat wil de politie niet bevestigen. Volgens Omroep Brabant lijkt het erop dat het slachtoffer is doodgeschoten, want er zitten gaten in de ramen. De politie zoekt nog naar getuigen. De Amerikaanse actrice Donna Douglas is overleden. Ze is vooral bekend van de serie The Beverly Hillbillies uit de jaren 60. Daarin speelde ze de rol van Ellie Mae Clampett, de knappe dochter van een boer die steenrijk wordt... door de vondst van een olieveld onder zijn land. De serie werd bekroond met zeven Emmy Awards. In 1981 speelde Douglas opnieuw de rol van Ellie Mae Clampett in de film The Return of the Beverly Hillbillies. Donna Douglas was 81 jaar. Het weer, vannacht droog, minima van 1 graden landinwaarts tot 7 graden op de Wadden. Overdag geruime tijd regen en motregen. In het oosten en zuiden ook natte sneeuw. Het wordt een paar graden boven nul, maar in het uiterste zuiden kan het 10 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. If I were you, I'd take for Before I step to meet my girl You know, cause in some Your age is the best thing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 Sad and flown in well,